Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De banden tussen de Verenigde Staten en Pakistan zijn van het grootste belang. Dat heeft de Amerikaanse minister Kerry voorafgaand aan zijn ontmoeting... met de Pakistanse premier Sharif gezegd. Sharif is voor een driedaags bezoek in Washington. Het is voor het eerst in jaren dat de twee landen... op het hoogste politieke niveau gesprekken voeren. De verhoudingen tussen Washington en Islamabad... zijn op verschillende terreinen gespannen. Waaronder de inzet van Amerikaanse onbemande toestellen... boven Pakistaans grondgebied. Sharif wil dat de aanvallen stoppen. Bij de drone zijn tussen 2004 en 2013... naar schatting ongeveer 3500 mensen omgekomen. In Italië is een Zwitserse bankier opgepakt... die in de VS verdacht wordt van miljardenfraude. En zou rijke Amerikanen hebben geholpen om in totaal 15 miljard euro... uit het zicht van de Amerikaanse belastingdienst te houden. De bankier, Rohu Weil, was bij de Zwitserse UBS-bank... tot 2007 hoofd van een afdeling... die het geld van duizenden buitenlandse klanten beheerde. Hij stapte op toen hij in de VS van belastingfraude werd beschuldigd. Weil maakte de fout om onder zijn eigen naam in te checken... in een hotel in Bologna omdat de VS hem zocht, besloot de Italiaanse politie hem op te pakken. In Nigeria zijn 19 doden gevallen bij een terreuraanslag. De aanslag is waarschijnlijk het werk van de terreurgroep Boko Haram. De slachtoffers reden op een weg... toen ze door mannen op motoren tot stoppen werden gedwongen. Ze moesten uitstappen. Daarna begonnen de terroristen met moorden... en gebruikten erbij vuurslag- en steekwapens. Toen er 19 mensen waren gedood... werden de terroristen gewaarschuwd dat de militairen hun kant op kwamen. Daarna gingen ze er op hun motoren vandoor.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 Ah, welkom terug in het laatste uurtje van deze goede nacht. Het is tijd voor die heerlijke oude meuk van Jan Emous: Track Traces. Het platenhoekje van Jan Emous. Goedemorgen. Het eh, lijkt me een mooi moment voor wat originelen. hedenochtend. Uh, hoe kom ik daarop? Door het feit dat ik. Uh, een liedje van Elvis weer eens beluisteren. Mijn favoriete Elvis liedje, dat is uh, Mystery Train. Maar ja, dat is helemaal niet van Elvis. Dat is van Little Junior's Blue Flames. Uh, geleid door Junior Parker. Hoe zit dat? Nou, uh, Junior Parker kwam uit Memphis en nam wat op bij uh, de Sun Studio. Heilige grond, ik ben er geweest, geweldig. Een heel klein ja, winkeltje op een uh, straathoek is het eigenlijk. En uh, daarin gefrommeld zit een studio. Goed, Junior Parker met zijn band nam uh, daar dat nummer op. En dat werd gehoord door een piepjonge Elvis... die uh, ja, heel gedwee diezelfde Sun studio in 1954 binnen zou lopen... om daar een plaatje op te nemen voor zijn moeder. Uh, en dat leidde tot meer opname. En Elvis putte uit uh, ja, gewoon wat hij had gehoord in de omgeving en wat hij mooi vond. Mystery Train dus. Maar ja, Little Juniors Blue Flames doen het stukken beter. Luister maar. Oh Oh mm -hmm. Just gonna do it again. Dat dus. Uh, en Al Green die uh, brengt nog een eerbetoon aan hem. Bij uh, het intro van zijn nummer Take Me to the River uit 1971, zeg ik uit mijn hoofd. Het jaar waarin uh, uh, Junior Parker overleed. Goed, gaan we naar uh, meneer Crudup, Arthur Big Boy Crudup. Die, uh, die nam uh, That's All Right op. Veel mooier dan Elvis, nogmaals. Ja, ik kan het ook niet helpen. Uh, hij noemde trouwens Elvis consequent Elvin Preston. Uh, dat deden we het opzet omdat hij uh, het niet zo eerlijk vond... dat Elvis er met uh, een heleboel geld vandoor ging. Uh, hij had namelijk altijd ruzie uh, over uh, rechten. Deze big boy crewed up. Um, Daarom heeft hij een hele tijd geen, uh, geen platen opgenomen. Uh, de jaren 50 uh, hebben we helemaal uh, braak gelegen wat dat betreft. Gelukkig uh, nam hij net voor die tijd dit op. Prachtig. Told me to the life you live in now women will be the death for you that that's all voornaam Arthur was dat. Um, we zijn wat originele aan het uh, doornemen met elkaar hedenochtend. Tijd voor Otis Redding, want uh, hij zong eerder dan Aretha Franklin respect. Laten we daar even duidelijk over zijn. Over oot is nog eentje in het uh, hoekje van originelen vanochtend. Uh, Carlos Santana, die is altijd erg goed geweest in het uh, bewerken van andermans werk, en daar is hij ook echt goed in. Hij maakt er wat anders van. Uh, toch vind ik in het geval van Black Magic Woman het origineel te prefereren van Fleetwood Mac met Peter Green. Tot volgende week. I got a black magic woman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 me, baby, you got your spell on me, baby, yes, you got your spell on me, baby, turning my heart into stone, I need you so bad, magic woman, I can't leave you alone, yes, I need you so bad. Heerlijk Jan, meer van dit soort originals graag. Kool uh, van Gemert die uh, zoekt en leest poëzie voor de vroege morgen. Willem Wilming. Die heeft een aantal jaar geleden, in de jaren tachtig, drie deeltjes met een schriftelijke cursus dichten uitgegeven. Uh, eerst het Koen maak je mijn schoen en dan had je waar het hart vol van is. En Goedenavond, Speelman. En uh, de ondertitel is Schriftelijke cursus dichten. En nou, als een kleine Oda aan Willem Wilming, wil ik daar een klein stukje, uit alle drie een klein stukje laten horen. En het begint met Kerstmis in Amsterdam. Ondertitel: Hoe maken we een smartlap Laten we nu eens een lied maken waarmee we veel geld kunnen verdienen. Zo'n lied moet herkenbaar zijn. De mensen moeten denken, oh ja, daar heb je dat weer. We nemen dus afgezaagde rijmen. Rijmwoorden van de betekenissen wat met elkaar te maken hebben. Dus niet, ik zat op een fiets en toen zag ik iets. Want de betekenissen van iets en fiets hebben niks met elkaar te maken. Maar bijvoorbeeld wel iets en niets, ooit en nooit, iemand en niemand, want dat zijn tegenstellingen. En ook hart en smart, want smart zit in het hart. En straten en verlaten, bomen en dromen. Daar gaan we. Alle straten waren verlaten. In mijn hart was grote smart. Alle bomen stonden te dromen. In mijn huis was niemand thuis. Zo, dat wordt al heel droevig. Nu een refrein voor onze smartlamp. Daarvoor nemen we woorden waar je al meteen een bepaald gevoel bij krijgt. Bijvoorbeeld kerstmis, Amsterdam. Poëtisch voorverwarmen noemde professor Donkersloot dat. Dan hebben we nog een idee nodig. En dat moet een idee zijn waar iedereen heel vertrouwd mee is. Bijvoorbeeld, een clown doet dan wel grappig... maar in zijn hart is hij heel verdrietig. Klaar is, Kees. Refrain. Arme clown, wat ben je down. Kerstmis in Amsterdam. Ach, Piero, huil niet zo. Kerstmis in Amsterdam. Nog een paar coupletjes moeten erbij. Ik zal er eentje maken en de rest moeten jullie dan maar zelf bedenken. Alle vrouwen die ik wou trouwen, zeiden iets, maar deden niets. En dan voegt Wilmink er nog aan, iets aan toe... waardoor je merkt dat het al een tijdje geleden verschenen is. En nu maar hopen dat Willem Duis de plaat wil draaien. Ja, Muziek, mozaïek. Ja. Uit het tweede boekje. Men moest twee dagen kunnen leven. Een gedicht is een spiegel. Volgens een oude Chinese omschrijving... is een gedicht een schilderij in woorden met een idee erachter. Denk er dus maar eens over wat het idee is... achter dit schilderijtje van Kees Stip. Op een eendagsvlieg. Ach, sprak een eendagsvlieg te doorn. Hoe heerlijk is het ochtendgloren en hoe verrukkelijk het uur... waarop het laaiend zonnevuur verstil ter kimmen wordt gedreven. Men moest twee dagen kunnen leven. Een bioloog zal zeggen dat is onjuist... want een eendagsvlieg kent de uitdrukking ter kimme drijven niet... Een dominee of pastoor zal zeggen, je moet dit symbolisch opvatten... het gedicht is een aansporing om dankbaar te zijn voor elke dag die God ons geeft. Een econoom zal zeggen, hier is de uitkomst van vele statistieken berijmd. Daaruit is namelijk gebleken dat de meeste mensen niet ontevreden zijn... maar net niet tevreden. Ze zouden allemaal net iets meer willen verdienen. En een communist zal zeggen, het gedicht is een schrijnende aanklacht tegen de ongelijkheid in de wereld. Geen enkele lezer cijfert zichzelf weg. Daarom is van het Bijbelse hooglied gezegd dat het pure liefdespoëzie is... maar ook dat het symbolisch is voor het huwelijk tussen Christus en de kerk. En uit Kafka's boek Het Proces... heeft men begrepen dat het een prachtig beeld geeft van het onbewuste... maar ook dat het een prachtig beeld geeft van onze maatschappij. Je zou dus kunnen zeggen... een literair werk, gedicht of proza kan dan wel een schilderij zijn met een idee erachter... maar het is toch vooral een schilderij met een spiegel erachter. Iedereen ziet er zichzelf en zijn ideeën in. Ja. Zeer juist, ja, hè? Heel goed. En het laatste boekje van Wilmink... over de dichtlessen aan jeugdigen. Ik heb in mijn leven veel ziektes gehad. Kinderliedjes op de tv... Wat is dat toch voorbij, dat begin mooie? schreef Herman Gorter aan een vriend... hun gezamenlijke begintijd als dichter in herinnering brengend. Die zin van Gorter gaat maar niet uit mijn hoofd... nu ik iets wil zeggen over die vroegere televisieprogramma's voor kinderen. Wat had je al niet? Sorry. Ja, zuster, nee, zuster. Met inbreker Gerrit en zijn opa. Met een overgevoelige zuster Clivia. Een ingenieur die alles liet ontploffen. En een laaghartige buurman. Met liedjes als Mijn Opa in een rijtuigje, Dan oebelen en hamelen vol romantiek. Zwiebertje en de Stratenmaker op zeeshow. Stuk voor stuk kinderprogramma's... waar ook de ouders voor thuis bleven... om liedjes te horen als deze... Ik ben niet mooi geboren. Ik heb een dunne hals en grote oren. Mijn moeder zei: Jij hebt reeds gesukkeld als kind. Met een piepende adem als de herfst begint. Als de herfst begint. Maar daar moet je niet mee zitten. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Ieder kind heeft zijn gebrek. Denk bij jezelf voor de spiegel. Ach verrek, wie me niet neemt zoals ik ben, die is gek. Dit is niet wat het lijkt, schrijft Wilming dan. dan namelijk één. Stukje tekst. Maar het komt uit twee programma's, waarvan we vroeger vonden dat ze erg van elkaar verschilden. Het eerste couplet is van Harry Gele. Uit kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Het tweede schreef Hans Dorrestein voor de stratenmaker op Sesho. Bij Gele volgt ook een Maar, maar dat gaat dan heel anders dan met Dorrestein. Maar ik kan liedjes zingen waar je zacht bij wiegt. Ik kan klappen met mijn handen in de maat. Ik kan grappen maken als je me bedriegt. Ik kan lachen als je komt. Ik kan lachen als je gaat. Bij gele is het... Als je me niet mooi vindt, blijf dan toch maar. Want een betere vriend krijg je nooit. Bij Dorrestein... Als je me niet mooi vindt, dan donder je maar op. De stratenmaker was vaak wat harder dan Hamelen. En er is nog een verschil. Hamelen... Ik ben vanochtend opgestaan en heb mijn wambuis aangedaan, mijn jas gepakt, mijn beurs met geld, ik heb mijn glimlach opgespeld, ben moedeloos van huis gegaan, heb alle eten laten staan, ben wandelen bij het strand beland, schreef grote harten in het zand. De stratenmaker, weer bij monden van Hans Dorrenstein: Ik heb in mijn leven veel ziektes gehad. Ik had hoofdpijn, ik had buikpijn, ik had griep. Ik had mazelen, roodvonken, kiespijn en kramp. Ik had soms zo'n pijn dat ik niet sliep. Maar nu heb ik zo'n pijn als ik nog nooit heb gehad. Want Annemiek heeft me verlaten. Miek heeft me verlaten. Hij eet niet meer, hij drinkt niet meer en hij ziet zo bleek. En hij zwijgt verdikken me nu al een week. En in zijn droom roept hij steeds Annemiek, Annemiek. We vragen ons af, is hij ziek, is hij ziek? Aan beide fragmenten kun je zien dat de programma's verkleedpartijen waren... Wambuis en Beurs brengen ons terug naar die zogenaamde middeleeuwen... waarin Hamelen zich afspeelde. Een milieu als van topoes en Bommel, met een vermenging van heel oud en heel nieuw... en van werkelijkheid en toverwereld. In de Stratenmaker zeggen de ou ouders hun zegje over de verliefde jongen... maar het zijn eigenlijk geen echte ouders. Het zijn kinderen die zich als ouders verkleed hebben. Of eigenlijk nog ingewikkelder... Volwassen acteurs die kinderen spelen die volwassen spelen. Zoals de deftige dame geen echte dame was, maar een volwassen vrouw die verkleed was als een kind dat als volwassen vrouw verkleed was. Ingewikkeld, maar goed. Uh, Wilmik eindigt zo. Uit deze programma's en de J.J. de Bom-show... is nogal wat terug te vinden op kinderen-voor-kinderen-platen... waarvoor de onderwerpen bedacht werden door kinderen... die kennelijk met genoegen naar de straat en zijn verwanten hadden geluisterd. Slager of een pianist Oude opa Jan zei wat een dikke twist Herrie maken nee. Kreet en slaken Dat was me leuk, hè? De Tune van de Stratenmaker op Zee Show. Kinderprogramma dat tussen 72 en 74 werd uitgezonden. Waarvoor ik eigenlijk net te groot was. En uh, ja, ik toch met mijn kleine zusje vaak naar keek. Ja, ik vond het zo leuk. Um, uh, mijn moeder had het ook altijd over uh, putjeschepper op zee. Dat maakte niet uit wat, met wat voor man ik uit thuis kwam, al was het een putjescheppers op zee. Als ik maar van hem hield. Maar goed. Hé, hey, Ko uh, had eigenlijk een heel anders verzoekje gedaan. Die wou miepje. Dat moest ik draaien. Tekst van Willem Wilmink. Nou, hier komt ze. Een miepie heeft een vogel opgegeten. Nou ja, gegeten, niet maar wel vermoord. Het was me nog niet eerder overkomen Het is nachts gebeurd En ik heb niks gehoord Mijn Miepie lijkt olieven, zo lief en zo zachtmoedig Maar soms is die een rover in een kring Hij krijgt van mij toch echt genoeg te eten Dat dode lijkje zo Zittend een Waarom doen poes van die jonge dingen? Dat heeft zo'n vogeltje toch niet verdiend Ik zou mijn niet er bijna om gaan Wat ook niet kan, want Miepie is mijn vriend Ze moeten van hun vrienden houden. Mijn vrienden doen elkaar toch geen verdriet. Kan ik mij niet maar nooit meer echt vertrouwen? Soms denk ik wel eens eventjes van niets Waarom poes ze van die herge dingen, dat geef zo'n voelgoed duur toch niet verdiend? Ik zou mijn Miepje bijna omgaan, hem haten, wat ook niet kan, want Mipi blijft mijn vriend. Oh. Theatermaakster, schrijfster, dichteres Marjolein van Heemstra... die schrijft nog steeds wekelijks een fijne column voor uh, Dagblad Trouw. Hè. En nu onderzoekt ze haar Facebook-vrienden. Wat zijn dat eigenlijk voor vrienden? En wat voor vreemds gebeurt er allemaal achter en onder Facebook? Toen mijn Zuid-Afrikaanse Facebook-vriend Mark... op één dag zeven verschillende posts plaatste... waarin hij steeds weer opzomde welke middelbare schooldocenten hij wilde bedanken... wist ik het zeker... Het gaat niet goed met hem. Het begon op te vallen. De frequentie waarmee hij de laatste maand berichten plaatste... over de Russische tsaar, Roemeense popmuziek... het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem. Mark bestookt zijn vrienden met de meest uiteenlopende onderwerpen. Niet alleen op Facebook trouwens. Ik kreeg ook een lange mail van hem. Ik kopieerde die mail in Word. Hij was meer dan twaalf pagina's. Een mail over Vincent van Gogh, literatuur, Zulus en Haaien... Ik was verbaasd dat hij mij mailde, want we hebben elkaar wel geteld één keer ontmoet... en nadat ik jarenlang geleden zijn vriendschapsverzoek accepteerde... hadden we nooit meer contact gehad. Ik herinner me hem als een wat stijve man in een net pak. Bepaald niet het type dat onbekende mensen zomaar e-mails over haaien stuurt. Ik ben niet de enige die zich zorgen maakt over Mark. Op zijn profiel vragen verschillende mensen zich af waarom hij plotseling zoveel crap post. Did someone hack your profile, schrijft iemand? Nee, antwoordt Mark. Daarna plaatst hij een foto van het Kremlin met als onderschrift Russia uitroepteken en voegt aan zijn algemene gegevens toe dat hij monarchist is met een hoofdletter ja. Vorige maand plaatste hij het bericht dat hij stopt met Facebook. I am leaving Facebook forever schreef hij. Keep the flames burning. Twee weken later was hij weer actief. Ik hoorde deze zomer over een meisje dat depressief was... en elke dag op Facebook zette hoe slecht ze zich voelde. Haar vrienden likten haar status... en reageerden af en toe met een bemoedigende smiley. Een paar weken later pleegde ze zelfmoord. Haar vrienden waren geschokt. Niemand had het zien aankomen. Wat als ik volgende week op zijn profiel lees... dat Mark volledig is doorgedraaid? Had ik dan niet moeten ingrijpen? Facebook zelf geeft weinig handvaten... Je kunt iemand rapporteren als hij misbruik maakt van het medium... maar er is nergens een knop voor het rapporteren van zorgwekkend gedrag. Er is geen manier om alle vrienden tegelijk het bericht te sturen... dat degene die Mark goed kent misschien even op moet letten. Na lang twijfelen stuur ik hem een bericht met de vraag of het goed gaat. Hij antwoordt dat ik dollars moet kopen voordat het te laat is. Ik vraag of er iemand is met wie hij kan praten. Hij antwoordt dat hij met de hele wereld praat. Dat hij bijna jarig is en dat het doodzonde is dat Rusland geen zaar meer heeft. Een dag later zet hij zijn telefoonnummer op zijn profiel. En ik bel hem omdat ik wil zeggen dat hij dat niet moet doen. En dat het misschien tijd wordt dat hij hulp zoekt. Maar voor ik dat kan zeggen vraagt hij waar ik zijn nummer vandaan heb. Voor welke organisatie ik werk en wat ik allemaal van hem weet. Hij vraagt of ik het niet gek vind om zomaar iemand te bellen die ik nauwelijks ken. En ik hang weer op omdat het inderdaad gek voelt om een onbekende facebook Facebook-vriend te bellen op zijn Zuid-Afrikaanse mobiel. Omdat ik me hier in Amsterdam achter mijn beeldscherm zit af te vragen hoe het zit met Facebook en verantwoordelijkheid. Gisteren heeft hij opnieuw aangekondigd dat hij stopt met Facebook. Hope to catch you all soon, schreef hij. En verdween. Ja, boeiend weer. Marjolein van Heemstra, columnserie met de titel 1100 Facebookvrienden... kunt u dus ieder weekend vinden in een van de bijlagen van Dagblad Trouw. Hè. En ze staat ook weer in theater. Ja, gaat dat zien. Ze is op tournee met haar voorstelling Gary Davis, de eerste wereldburger. Deze week staat ze in Breda, Deventer en Purmerend. Wie de afgelopen jaren eh, het Zomerse Theaterfestival de Parade bezocht heeft... Nou, die heeft wellicht de voorstellingen... Who's Afraid of George en Mildred gezien? Van en met George van Hout en eh, Raymond de Kuiper. Eh, Gesmuld van deze grappige huwelijkscomedie. Nou, die drie stukken zijn nu samengevoegd en ze zijn op Tournee door Nederland. Nou, ik lees even snel voor eh, wat ze zelf erover zeggen. Het huwelijk van George en Marit van Dijk kent sleetse plekken. Al 35 jaar een paar. Wat ooit begon als een veelbelovende liefde in de 60 zestiger. Ja, 60 en 70 jaren van de vorige eeuw is uitgelopen op een aaneenschakeling van gefnuikte verwachtingen en frustraties. Maar zij hebben een remedie, remedie gevonden. Het in de slaapkamer naspelen van beroemde echtparen uit de 60 en 70 jaren lijkt verlichting te geven en zelfs ontspanning. Stevast gaat een van beiden in de fantasieën te ver en moeten er gruwelijke spelletjes gespeeld worden totdat op een avond het finale spel wordt ingezet. Nou, tot zover de flyer. Nou, wat kan ik nog verklappen? Nou, Ze spelen in en rond dat king-size huwelijksbed... als George en Marit beroemde stellen uit de theater- en televisiewereld naar. Ja. En wie precies... Ja, dat moet u maar in het theater gaan ontdekken. Hier is de eerste scène. around EN To your love more Sing to me love's Lieverdrijf, voorzichtig. Ja, schat. Wil je je vader nog even? Dag, lieverd. Dag. Hey, gozer. Hallo? Marit? Marit? Zit jij op mijn snor? Pardon? Ik ben mijn snor kwijt. Zit jij op mijn snor? De laatste keer dat ik op jouw snor zat is 35 jaar geleden. <lacht> Hè? De laatste keer dat ik op jouw snoor zat, is 35 jaar geleden. Dat snap ik niet. Oh, daar was ik al bang voor. Nee, George, ik heb je snoor niet gezien. Zonder snoor kan ik het niet. Nou, met snoor kon je het ook niet. Wat? 35 jaar geleden had jij zelf een snoor en kon je het ook niet. Alle mannen hadden toen een snoor. En een polstasje. Ik had geen polstasje. Jij had wel een polstasje. Zo'n bruin sky tasje met een lus om je pols. Ik had geen polstasje. Jij had een polstasje. Dat was handig voor je pijpen en je pijptabak en je pijperagers. Dat was een pijp -etui en geen polstasje. Er zat een lus aan voor om je pols. Die lus, dat lusje zat aan de rijder van de rit. Dus was het voor iedereen een polstasje. Het was een e voor mijn pijpen. Ik toen al belachelijk al die mannen met zo'n verwijf tasje aan hun pols. Ik had geen polstasje. Maar het zag er wel zo uit. Niemand dacht, oh, dat is voor zijn pijpen. Hé hey Marie, jij rookte toen ook nog een blauwe maandagpijp, weet je nog? Zat er jouwe ook in mijn niks, niet. Ik. Pijp gerookt? Kom je daarbij? Ik heb nooit pijp gerookt. Sigaren. Jij hebt een paar weken pijp gerookt 35 jaar geleden. Je had er zelfs drie. Sigarettenpijpjes, die had ik wel. Die had je toen. Maar Jorst, niet zo belachelijk. Ik en pijpen, ik vond me jou al zo stier. <lacht> maar je vond het heerlijk toen. En mannelijk. Die sigaren, dat was later. Toen Hedy Dancona daarmee begon houden. Oh, dat moest mevrouw ook opeens. Dat had niks te maken met Hedy Dancona. Volgens mij was ik eerder. Ja, ja. Na het eten zo'n dikke sigaar, heerlijk. Zelfbewuste feministen rookten toen allemaal sigaren. Weet je nog die keer dat je op mijn sigaar was gaan zitten? <lacht> Tijdens dat etentje met Henk en Yvonne in die bistro in de Runstraat. Was ik mijn sigaar kwijt, bleek dat jij erop was gaan zitten. Ben ik ooit tijdens het eten op jouw sigaar? Oh nee, George, dat is ook niet waar. Dat is wel waar, er zat zo'n gat gebrand in dat lange Janice Joplin-vest van je, vanachter. In, in mijn wat voor vest? Je Janice Joplin vest, dat wollen ding tot op de grond. Heb ik ooit zo'n vest in Een <lacht> Dan is ze achterlijk. Ik vond die vest afschuwelijk. Dat gat was er ingebrand door mijn sigaar die van de asbak op de tafel was gerold, van de tafel op jouw stoel. toen jij naar het toilet was. <lacht> toen je terug was, sprong je pas na vijf minuten op met een gil. De hele bistro kwam blussen. <lacht> het is helemaal niet gebeurd. Maar dan zien jij ons hele verleden bij elkaar? Dat is wel gebeurd. Ik zie je gezicht nog voor me. Dat, dat lange henna haar met die grote verschrikte Mariska Veres over. Mariska Veres oh. Ja, die zwarte strepen onder en boven. Je ja, herinnert je dingen die helemaal niet gebeurd zijn? Ik maakte me nooit op. Puur natuur, niks geen make-up. Dat deed je niet als geëmancipeerd meisje. Ik moest iedere drie weken henna in je haar doen. Stond ik met mijn handen in die plastic zakjes die gore groene stinkprut in je haar te smees. Ja, henna, oké, okay, dat was ook natuur, dat mocht. Maar Mariska Veres' oog heb ik echt nooit gehad. Weet je wat ik ook zo vond stinken toen? Nou, wat vond jij ook zo stinker. Dat harige geval van jou, dat vond ik ook stinken. Oh. Een uur in de wind. Mijn harige wat? Ik kon jou aanruiken komen lopen. <lacht> wat een putlucht. Oh. Oh. Die dode geit waarin je toen rondliep. Oh. Dat was een echte Afghaan. Ik was de eerste die een echte had. Een jas van een Afghaanse berggeit. Wat een meur. Daaraan rook je dat het een echte was. Ik had hem gekocht bij de vader van mijn verkering voor jou. Bij de vader van Roe. In de dumpwinkel van de vader van Roe. Wij kochten alles bij de dump. Raar woord eigenlijk, de dunk, dat hoor je nou nooit meer. Waar hebben we dat vandaan van de dunk? Ja. Die rol, die heeft het wel gemaakt hoor. Die is multimiljardair. Die zei dat toen al, ik word rijk. Hij was ook zo, zo lekker lang. Ja. En, en hij reed toen al in een snoek. Nee. Jij had een eend. Maar wel een eend met een open dak. Ja, dat de beest niet meer dicht ging. Omdat jij de drukknop een stuk trok. Ja. We reden er helemaal mee naar de druivenpluk. In Zuid-Frankrijk, dat was wel romantisch. Als we terug waren hadden we nog een week van die donkerblauwe vingers. En we hebben het een keer gedaan tussen de druivenranken. Dat is helemaal niet waar. Dat is wel waar. <tie> En jij was als de dood dat iemand ons zag en toen kwam je veel te snel. Dat gebeurt nu nooit meer. Nee, dat gebeurt nou nooit meer. Goed. George en Mildred, dan maar met mijn Ja, we... Dan maar met je reservesnoor. Oké. Okay. Goed, Who's Afraid of George en Mildred... van en met George van Houts en Raymond de Kuiper... is morgenavond te zien in Heerlen, donderdag in Eindhoven... vrijdag in Ede, zaterdag in Roelewarensveen... en zo verder tot eind december door het hele land. Tijd voor F. Starik. In november 2012 begon hij de belevenissen... van zijn dementerende moeder te documenteren. En eh, in korte hoofdstukjes waar gemiddeld 150 woorden... beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig hoe zijn moeder... precies zoals hij al voelde zal vallen, in het ziekenhuis beland en daarin een verzorgingstehuis moet worden opgenomen. Sometimes I feel like a motherless child. Heup. Het is gebeurd. Moeder is gevallen. Zaterdagavond laat gaat de telefoon. Piet van Alida. Piet en Alida wonen in hetzelfde appartementcomplex. Helemaal aan het eind van de gang waar moeder resideert. Piet komt net uit het ziekenhuis. Hij trof haar die middag op de kantoorstoel in haar woonkamer. Ze kon zich niet bewegen. En nu moest ze nodig plassen, maar dat ging niet. Uiteindelijk heeft hij haar in haar eigen stoel gezet, de vaste, die waarin ze altijd zit. De dokter werd gebeld, de dokter kwam, de dokter dacht aan een fractuurtje. De dokter belde om in een ambulance, de ambulance kwam. Maar ze kregen de brankaar niet om de hoek van de gang die naar haar toe leidt. Dus werd moeder in een rolstoel gezet en zo naar buiten gereden. Ziekenhuis. Zo werd het, althans voor Piet, heel langzaam avond en mocht Piet eindelijk terug naar huis om mij te bellen. Je moeder is gevallen. Ja, het is gebeurd. Ik wist het. Kamer. Zondag. We beginnen met het ziekenhuis. Moeder ligt op B7, kamer 29. Ze draagt geen bril... Even kijken, zegt jongste broer. Hij zegt heel vaak even kijken als hij er ergens aan moet denken. Misschien is de bril nog thuis of gebroken. Zonder bril lijkt er erg veel haar op haar gezicht te zitten. De wenkbrauwen steken ver uit. Haar ogen lijken dieper in de kassen te liggen. We vinden de bril in het ziekenhuiskastje naast haar bed. Verder is het kastje leeg. Moeder heeft niets nodig. Ze heeft wel dingen nodig, maar die heeft ze niet. Er zal meer ondergoed moeten komen. Een nachtpon, een pyjama, zulke dingen. En dat soort dingen koopt ze al jaren niet meer. Af en toe gooit de thuishulp iets weg... wanneer het tot de draad versleten is. Moeder vraagt hoe lang ze hier al ligt. Sinds gisteren, zeggen we. Gisteren? Goh, peins ze. Ik dacht dat ik hier al drie dagen was. Nog niet. Hoe lang moet ik hier nog blijven dan? We leggen uit dat ze geopereerd gaat worden vandaag of morgen. Dat weet het ziekenhuis nog niet. Geopereerd? Getver? Wat is er dan gebeurd? Sometimes I feel like a Uh, sorry, uh, Staring moeder doen. Ook terug te lezen, iedere maandag en vrijdag in wat Trouw. Uh, in november verschijnen zijn columns als boek bij uitgeverij Nieuw-Amsterdam. Uh, Tess Vollaerts was vorige week hier te gast met de Apple Jacks. En hij vertelde over zijn Blue Note project. Waarbij hij songteksten schrijft voor anderen. Nou, Hij heeft er één gedoneerd aan het project Hits for Kids. Nou, 50% gaat naar kids die niets hebben. Leuk nummer. En de zangeres is... Moet ik even opzoeken. Ga maar luisteren piano plays softly Undecided illusions, they will shine, they will shine. Janssen, We Will Shine, Project Blue Book. Uh, 50% van de opbrengst van dit nummer is voor hits. Uh, is voor kinderen die het minder hebben. Hits voor kids. Ik weet niet hoe je eraan moet komen. Dat moet je zelf even uitzoeken. Sorry. Eh. Uh, voor mij uh, begint vandaag de heersvakantie. Ik neem een stapel een mooie smeelprijzen. Uh, ten eerste weer een pareltje van de Dutch Documentary Collection... Hè, die beeld en geluid uitbrengt. Tien uur mooie films. Dit keer van de films die Hans Keller maakt met Remco Kampert. Heb ik er zeker vroeger al een paar van gezien. Dus dat wordt een prettig hernieuwde kennismaking. En ik neem die nieuwe roman van Remco Kampert mee. Hè, Hotel du Nord, die heb ik nog niet gelezen. Oeh, Ik hoop ook dat hij er weer een mooi luisterboek van maakt. Want hij kan het heel mooi voorlezen. En dan eindelijk eh, de DVD-versie eh, te zien van dat succes De Verleiders... dat steeds maar uitverkocht was. Ik heb het dus niet gezien. Vijf topacteurs he, spelen in een bewerking van George van Hout's het boek... De vastgoedfraude van Vasco van der Broek en eh, Gerben van der Marel. Eh, Miljoenenzwendel aan de top van het Nederlands bedrijfsleven. Nou, daar kom ik nog op terug. Uh, ik heb ook weer een pakketje luisterboeken bij me, voor jong en oud. Uh, Jacques Vriend bijvoorbeeld, die leest zijn populaire kinderboek... Achtste huilen niet. Nou, uh, toen ik nog biepmoeder was op de basisschool van mijn kids... was dit altijd een eeuwig uitgeleend, alle vierde exemplaren. Ik ben ook erg benieuwd naar de nieuwe titel van uh, Douwe Dreisma... De Dromenwever, voorgelezen door die rustige stem van uh, Jan Donkers... Ik lees even de achterflap voor. Sommige delen van ons brein moeten waken terwijl we slapen. Ze beginnen vreemde verhalen te spinnen. De meeste verhalen vervliegen bij het wakker worden. Wat blijft, zijn de vragen. Waarom accepteer je in je droom bizarre situaties als volkomen vanzelfsprekend? En wat hebben psychologie en neurologie de afgelopen halve eeuw opgehelderd over ons nachtleven? En natuurlijk de moeilijkste vraag, betekenen dromen iets? Nou goed, een eh, voorgelezen versie van Jan Donkers mag ik u aanbevelen. Dan eh, literatuur. Arthur Chapin, die leest je nu een nieuwe roman voor. De man van je leven. Hij probeert iets nieuws hierbij. Hè, een soort kluchtig boek, een comedy of errors. En ik las eh, hele slechte, maar ook nog wel een paar aardige recensies hoor. Ik weet het niet. Als ik ga luisteren is het vanwege de stem van Arthur. Want hij kan fantastisch voorlezen. Oh, wat zie ik nou? Ik, ik word geciteerd achterop dat luisterboek. Wat heeft die Arthur een stem? Nou ja, daar sta ik nog steeds achter. Hij won de Luisterboek Award 2013 voor, maar buiten is het feest. Dat vond ik heel raar. Ik bedoel, zijn stem nog steeds prima hoor, maar het boek vond ik... Ja, vond ik gewoon niet goed. Nou, afijn, ik ga het weer proberen. En dan, uh, de ene broer leest het boek van de andere broer. Erik Schneider leest de roman Bandung, boen, Bandung van zijn broer... Weile de diplomaat en schrijver F.E. Springer, pseudoniem van Karel Jan Schneider. Overigens schreef ook Erik dit jaar een roman... getiteld een tropische herinnering. Schijnt qua stijl en toon vrij lijnrecht... tegenover het werk van F. Springer te staan. Anyway, ik verheug me op Bandung, eh, Bandung, het is uit 1993. Het verhaal over een oud-politicus die het land van zijn jeugd weer bezoekt, hè, Indonesië, en dan blijkt er meer los te komen dan hij kon bevroeden. Roman met sterke autobiografische trekken. Springer werd er geboren, zat in een jappenkamp en werd diplomaat. J.K. Rowling nou, die is na haar Harry Potter boeken voor volwassenen gaan schrijven... en de pers was heel streng voor haar. En toen schreef ze onder pseudoniem uh, Robert Gail een thriller... en de pers was aangenaam verrast. Nou, ik las uh, The Cuckoo's Calling, he, hier vertaald als het Kukuk's en ik vond het ook een hele harde thriller. Vandaar dat ik me nu dus ook maar ga zetten aan het luisterboek... wat gemaakt is van het boek wat ze hier voorschreef, The Casual Vacancy... hier vertaald als Een Goede Raad... Voorgelezen door Nelleke Noordervliet. Nou, die kan ook heel goed voorlezen. En dan ben ik eh, nog in een boek bezig. Daar is hij weer van Timor Vermes. Hè. Zomer 2011. Adolf Hitler wordt wakker op een verlaten veld in Berlijn. Zonder oorlog, zonder partijen, zonder eva. Hij dwelt rond in een volstrekt onherkenbare stad. En al wie hij aanspreekt, denkt dat hij een hilarische, sarcastische imitator is. Nou, verder lees ik de flap niet, want ik wil me ook nog laten verrassen door het boek. Ik vind het grappig, maar ik vind het ook wel een raar boek. Goed, um, even kijken, waar zijn we? Ja, het is tijd voor, uh, voor Rex van Beuningen. Muziekliefhebber en kenner, voorzitter van de SPAM. Jan Emous praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Eemans. Ja, waar gaan we nou naartoe? Gaan we nou naar Frankrijk of gaan we naar Engeland uh, vanochtend? Ah, het wordt een uh, gezellige mix van de twee. En uh, dat ga ik u vertellen, dames en heren, van het goede leven, lieve luisteraars. En Jan Eemans, goedemorgen. Uh, wij gaan, uh, een, een, een uniek exemplaar heb ik hier in mijn hand van een single... waar ik ooit uh, aan uh, mee heb gewerkt. Ik heb een uh, lange historie in de muziekgeschiedenis... en ik uh, draag mijn steentje bij en ik heb mijn streepjes verdiend... Ik heb hier in mijn hand een uniek exemplaar, een uniek exemplaar van uh, uh, Sandy Shaw. Ja, we gaan, maar eigenlijk, dat is wel grappig eigenlijk... als je dat in de, uh, tegen het licht van de muziekgeschiedenis en de geschiedenis in zijn algemeenheid houdt... is dat toch wel een heel bijzonder dat de, deze Brits-Franse combinatie is heeft weten te ontstaan. Ja, hoe ging het in zijn werk? Jij, jij woonde uh, jarenlang in Frankrijk in, uh, aan de Normandische kust, hè? Ja. En uh, ik werkte in Parijs. Want daar zitten natuurlijk de grote studio's. En ik had eigenlijk uh, Sandy Shaw gezien... tijdens het Eurovisie Songfestival. Ik dacht... Dat is net een Française eigenlijk. Ik denk, die heeft die hele goede kansen. En ik heb haar geïntroduceerd bij een, een, een grote platenmaatschappij van Woke. En uh, ik, heb, uh, ik ben eigenlijk aan het schrijven gegaan. Want ik dat Long Live Love, dat bleef... Oh, daar de, gaat het op. Ja, want dat ja. hoorde jij, jij... Jij zat thuis in Normandie. Dan luisterde je naar de BBC. En ho, toen hoorde jij Long Live Love van Sandy Shaw. Ja. Hoe gaat het ook alweer? Ja. Ja. Ja, precies. En ik heb daar uh, een maand of drie aan uh, vertaling gewerkt. Want ik was het Frans best wel machtig. Hoe lang? Uh, een maand of drie. Ja, het is uh, geen kattenpissen. Waarom duurt ah, dat uh, zo lang? Ik ga ondertussen even toch even uh, met een beetje muziek opzetten. Even, oh, die Sandy Shore, daar word ik uh, toch helemaal uh, warm van binnen. Is dit Frans? Ja, dit is, ja, ja. En het, en het plaatje heet dus Pour que ça dure. Long live love. Dat heb jij vertaald? Dat heb ik vertaald. Uh, samen met een uh, Normandische vriend moet ik er even bij zeggen. Want er waren een paar woorden, kwam ik niet, niet helemaal uit. Dan heeft hij me een beetje een handje geholpen? Maar, hoor nou. Run contray? Run contray, yes. En het uh, is gewoon: het is een noviteit, het is een vondst om, om die vrouw te horen. And, and en ze hadden ook in Frankrijk, had die blote voeten. En dat ja. sloeg ook ontzettend in, hè. Saint-Souillier. Saint-Souillier, eh, uh, pied nu eigenlijk. Ja, schitterend. En het, het heeft gewerkt, want uh, daar eet ik nu vandaag nog mijn biefstukjes van. Dus we horen nu eigenlijk uh, Engelse uh, Mireille Mathieu, zeg maar. Inderdaad, met hetzelfde kapsel, hè. Dat gezellige ponnetje, dat was in de in jaren 60, want het is geloof ik 69, ook 1969. Of als ik het wel heb, is dat nog steeds uh, was dat zeer populair. En ik, ik ben toch wel trots op deze plaat. Daarom ik, wil ik het ook graag aan de mensen laten horen. Ja. ...drie maanden aan de tekst gewerkt. Om, en, en hoe vind je, zeggen ze eerlijk, wat vind je ja. van de uitspraak? Nou, kijk, we hebben daar ook een paar weken aan zitten buffelen eigenlijk. Hè. Dat was niet makkelijk voor Sandy. Maar ze heeft het goed gedaan, moet ik zeggen. Is, is het een hit geworden in Frankrijk? Ja, het is een grote hit. Ik geloof het nummer twee achter Charles als ja, ja, ja. Dus uh, ja, ik ben best uh, tevreden over het resultaat. Ja. Dus laten we... Uh, gaan we een stukje luisteren, Jan? Ja, laten we, laten we gaan luisteren. Zeg maar. Tot volgende week, Jan. Tot volgende week, Jan. Ja. We zijn bijna klaar. Volgende week hebben we Koen Dierks de gast. Van huis een politicoloog, maar ook helemaal dol op poëzie en muziek. Dat was het einde. Uh, ik wens iedereen een hele fijne week, herstelkansje ja, of niet. Het wordt mooi weer. Maken we het van. En uh, uh, ik, KRO, ik, ja. Nacht van het Goede leven, kies.